Wat zullen we nou vandaag eens gaan uitvinden, jongen? Hè? Ik zou het niet weten, professor. Oh ja, toch, ik weet het wel. Zo, nou, vertel het dan eens, zeg. We waren laatst begonnen een verschrikkelijk verkijker uit te vinden, professor. Ja? Maar toen hebben we eerst dat automatische dienblad voor Maartje uitgevonden. Oh ja, ja. je, je, je bedoelt dus dat, je dat, dat we die verschrikkelijk verkijkerdood door hebben afgemaakt? Juist, professor. Juist, ja, ja, ja. Nou, dat kunnen we dan wel nou, eens doen, vind je niet? Dat wilde ik juist voorstellen, ja. Prachtig, Gaspar, prachtig. Waar waren we toen ook alweer gebleven, hè? Waar, waren we? Waar, waar, waar, Ja, wacht, ik weet het alweer. We zaten toen met een probleem, Precies. weet je nog? Ja, om van hieruit helemaal naar Amerika of ja. China te kunnen kijken, moesten we met een boogje Boogje kunnen, kunnen kijken. kijken. Ja, ja, zo was het, zo was het, dat boogje, dat herinner ik me nog, ja. Zo, heb jij eh, ondertussen al een oplossing voor dat probleem gevonden? Ik dacht van wel, professor. Nou, jongen, laat dat maar eens horen. Hè? Ik dacht dat we het ja. probleem konden oplossen door een kromme kijker te bouwen. Kom maar kijken, je bedoelt een kijker met een bochtje. dat bedoel je toch? Juist, professor. Heb, jongen, dat is het, Kasper. Dat, je hebt het gevonden, zie je nou wel Ik wist wel dat je de goede leerling zou zijn, ik heb het altijd gezegd. Oh, professor. Nee, nee, nee, nee, zeg, kom nou niet zo bescheiden, kom nou. en wie ere toekomt, hoor. <laughs> jongen, jongen, hey, hé, hey, wie kan dat wezen? En zal ik even opendoen? Ach, nee, hoor, nee, dat doet een doe, doe, maat wel. Nee, hoor, en wie ere toekomt, hoor. Ja, zeg, en help Maartje, dat is waar ook. Help even herinneren dat ik een deze dagen een automatische deuropener open eruit vind. Ja, goed professor, natuurlijk. Ja. Nou, hey. nou, Maartje, hé hey, hé, hey. waar zit je nou? Hè? Misschien eens in de schuur. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Nou, hm. zal ik toch maar even gaan kijken? Het kan wel om een boodschap zijn Ja, of zo. ja, ja, doe dat maar Casper. Ja, wacht ik wel even, hè? Er is toch geen brand? Ja, neem me niet, neem niet kwalijk, maar onze... Wel nou, verdraaid, ben je het zelf? Ja, dat zie je toch wel, of ben ik opeens zo veranderd? Nee, nee, ik, ik dacht al, waarom doe je niet open? Ja, ik kan natuurlijk moeilijk open doen als ik zelf buiten sta, hè? Ja, ja, ja. ja dat is zo, Nou, ja. blijf dan nog niet zo in de weg staan, laat maar er eens door. Of mag ik misschien niet meer binnenkomen? Ja, natuurlijk wel. Nou, dat valt dan nog mee. Nou, vooruit, help mis een handje en draag die tas voor me naar binnen. Graag. Dat dus zal je anders lelijk ja. tegenvallen, hij is behoorlijk zwaar. Oeh, dat merk ik. Was ik! Oh, oh, ben jij het Maartje? Had je geen sleutel bij je? je? wel professor, natuurlijk had ik die bij me. Maar nou, waarom wilde je dan? Omdat ze onder in mijn tas zitten, professor, en omdat mijn tas vol zit met boodschappen, <totstuk> zodat ik ze niet één, twee, drie kon vinden, en omdat ik schoon genoeg had van al het gesjouwen gaan dus met die tas, daarom! Nou, ja, nou, hoef je toch niet zo tegen ons te snauwen zeg. We kunnen er ook niet helpen dat je zoveel boodschappen tegelijk mee brengt. Ik heb je tas in de keuken gezet, He? Maartje. Oh, nou, dat scheelt dan tenminste ja, weer. Ja, dan Lieve beste brave maartje, hè? je moet ook niet zoveel, niet zoveel boodschapjes tegelijk meebrengen, maartje. Hè? Jawel professor, maar als ik dat niet doe, dan moet ik wel drie, vier keer heen en weer lopen en daar heb ik ook niet zoveel zin in. Nou ja, als je het me vraagt, wil ik best een paar boodschappen voor je doen, maartje. Ja, een paar, een paar. Maar nou een hele boel dan? Ach, daar brengen jullie mannen toch niks van terecht. Als ik jullie zou uitsturen om een ons kaas, dan kwamen jullie terug met een pakje soep en een rolletje erop. Nou, beter te veel dan te weinig. Ja. En dan kom ik hier voor de deur nog tot ontdekking dat ik nog vergeten ben suiker mee te brengen ook. Alsjeblieft, zie je wel. Nou, dan wil ik straks wel even voor je halen nee, hoor, Nee, maar... nee, nee, dat hoeft niet. Ik ben tenslotte zelf vergeten. Had ik maar niet zo dommer te zijn. Tja, ja, ja. wie zijn uh, hoofd niet gebruikt, moet zijn benen gebruiken, maken. Maar... Haha, professor, u hebt gemakkelijk praten. Oh, nou goed, kom Caspar, kom jongen, we gaan naar boven. Hè. We kunnen hier toch heel graag heen. Goed, professor. Dan moeten we toch eens iets op zien te vinden, professor. Hé, waarop? Dat maakt je niet zoveel met die boodschappen meer hoeft te oh, sjouwen. Ja, ja, dat ja. Wat, wat, wat? Weet jij er iets op? Uh, nee, nog niet. Oh, ja. Tas op wieletjes misschien? Ach, die, die bestaan al lang, professor. Oh, die wist het, ja, ja. Zo, zo. Ja, dat is jammer dan. Ja, die kun je in alle winkels kopen. Oh, ja. Nee, ik bedoel eigenlijk iets waardoor ze er niet meer op uit hoeft om boodschappen te doen. Ja, tja, ja, ja. ja. <laughs> dan zouden we natuurlijk de winkeliers kunnen opwellen. Zou ze kunnen doen, nietwaar? Zou ze het allemaal kunnen laten thuisbezorgen? Ach, ja, professor, dan <laughs> wordt er bijna niet meer thuisbezorgd. Oh niet? Personeelsgebrek, je wel. Ja, ja, ja, ja, wat dan, wat dan hè? Hé, hey, wacht eens even. Wacht eens, Kaspar. Een robot. Oh. Een boodschappenrobot. Een boodschappenrobot? Ja, ja, en zo'n ding is geweldig sterk, zeg. Nou, die kan heel wat boodschappen tegelijk meenemen. Ja, dat is geen <laughs> gek idee, professor. <laughs> dat dacht ik zelf ook. Zullen we daar dan maar met meteen aan beginnen? Ja, dat is best. Ja, ja. Nou, waar wachten we dan nog op? Dat schiet al aardig op, professor. Ja, kasper, ja, ja. Nog eventjes, hè? we kunnen door de laatste hand aanleggen. Wat zal Maatje ervan opkijken als we haar vertellen wat dit voor een ding is? Ja, ja, dat lijkt me ook wel, ja. Zo, ik ben alweer nou terug geworden. Zo. Er is weer suiker in het huis. Oh, kijk nou, dan En ik dacht, de heren zullen wel trek hebben in oh. een kopje koffie. Maartje, oh, laat niet vallen, laat niet vallen. Het kostelijk vocht. Dank je wel, hoor. Simply. hoor. Zo, klantjes erin, lekker zeg. Oh, je bent er bovenste best. Nee, professor maar Maartje, dat hè? doe ik. Oh, doe jij dat. Maartje, ja. waarom kom je zelf? Waarom stuur je het niet even met het automatische dienblad eh? naar boven? Oh, <laughs> ik ben nou eenmaal toch al moe. <laughs> ja, dat weet je. Kasper, dat doen we zo dan. Vouwen <laughs> vouw logica. Goed, maar in mijn bed, professor. <laughs> hey. Dat zijn jullie daar nou voor een vreemd ding al aan het maken? Nou, dat zul je straks wel merken, Maartje. Ja, als? Zie, ja. ja, en dat is nou... Uh, hm? Nee. Hm. Is nou zo gebeurd, hoor. Ja. Nee, nee, nee, wacht eens. <lacht> <lacht> ik, ik heb zo'n ding al eens eerder gezien. professor. dat? Dat is zo'n soort... Kom, hoe heet het? Machine <lacht> nou, mensen? wat bedoel je nou? Machine mensen. Ja, is mens. ja, ja, ja, mens. precies. Ja, mens. precies, heel goed. O, wacht eens, hoe heet zo'n ding ook ik, ik, ik heb de naam wel eens gehoord. <lacht> nee, uh, uh, uh, ja, wat bedoel uh, uh, je nou? Uh, uh, uh, uh, ik het, het is een robot. Oh, ja, ja, oh, goed, oh, goed. goed ja, je moet goed geraaide maatje, maar dit is niet maar een... Uh, huh? Niet zomaar een robot, nee. Dit is een boodschappenrobot. Een boodschappenrobot? Juist, juist, juist, luister eens. In het vervolg hoef jij zelf geen enkele boodschap meer te doen. Oh? <laughs> nee, nee, luister, je, je, je stuurt dat die robot op uit, nietwaar. En die brengt je even laat de alle gewenste boodschappen nee. in de keuken. En jij kan voortaan rustig blijven zitten. Ja. Nou, <laughs> Nou, dan moet ik eens nog een sim professor. Nou, maar dat zul je, dat zul je. Zeg. Oh, even oh, een ogenblikje geknot nog hoor. Even, klaar, professor? Moertje. Wacht even, even dit ene moertje. Zo, klaar. Prachtig. Nou, Martje, je bent precies op tijd gekomen. Hè? Let maar eens op, wij gaan eerst zijn geheugen eens even testen. Zijn geheugen? Zijn geheugen, ja. Heeft zo'n ding dan een geheugen? Ja, natuurlijk, hij moet toch al zijn boodschappen kunnen onthouden? Hè? Ach, ja, natuurlijk. Nou, nou let, let, let, let nou eens op, zeg. Eh, eh, eh, noem maar eens een paar boodschappen. Oh, van alles door elkaar? Nee, nee, nee, nee. Kijk, kijk, er zitten hier namelijk een paar knopjes. hè? Kijk, ja. eentje voor de kruienier, oh. eentje voor de slager, voor de groenteman, daar heb je al. Dan moet je eerst een voor die knopjes indrukken hè? en dan de boodschappen opgeven die je daar moet doen. Eh, begrijp je ja, het Ja. Nou, nou zeg maar, dan. wat gaan we doen? Kruidenier. Kruidenier, dat kan je niet. Is uh, de, bub, bub, dit toppie, dit. Nobby, dit. Uh -huh. Zo, dan ga je gang maar. Uh, eens even kijken hoor. Een ons kaas, een potje appelmoes, een pak zeepoeder. Uh, uh, een zakje hagelslag, puur. Uh, nou, ja. Nou, hè? ja? Is dat, is dat alles? Ja. Uh -huh. Alles? Je hebt al zoveel boodschappen oh, te verleggen. Ja, ja, wel, ik, ik weet nog wel meer. Oh, nou, nou ga dan maar door, zeg. Een onschuldigse worst, een pot pindakaas, twee pakjes smeerkaas, een kilo suiker, een pond koffie, een half ons thee, twee flesje limonade, een fles slaolie, een flesje slaasaus, een theeworsje, een flesje tiekolie, een spons, een... Uh... Ja, ja, stop maar, stop maar, zo is het genoeg man. Nou, oh. nou. Gelukkig. He, he, zeg, nou, dat is me even een lijst, zeg. Nou, ga eens even, let op hoor, dan. Zullen we me zijn boodschappers even laten herhalen? Oh, ik ben zo benieuwd. Nou, het is de moeilijk. En ons appielust? Een zakje kaas, een zakje zeepoeder, oh. puur, Zee een kilo limonade, oh. twee flessen suiker, een half ons slaolie, een flesje hagelslag, een Gelderse spons. Oh, Gelderse, <laughs> spons. Gelderse, spons. spons. Dus heb je Gelderse spons? Het is nou, hou nou maar op, dat doet niks van. Ja maar, nou, ja, maar ik had hem wel eens met die boodschappen willen zien thuis komen. Ja, maar dat ik, ik, moet, moet, moet iets, iets, iets verkeerds gegaan zijn. Oh, even bevisser. zoeken, hoor. Heel, oh, ik zie het al, ogenblikje. Wacht even, ik heb het daar eens zien. Hoor. Ja, het is maar een kleinigheid, hoor. Ja, dat is wel te hopen. Zo, het is alweer verholpen, let maar op. Nou, doet hij het goed. Een ons Gelderse worst, een pot pindakaas, twee pakjes smeerkaas, een kilo suiker, een pot koffie, hey, dit is mijn eigen stem! Er is gewoon handen, een klein bandricornetje van binnen. Olie, een flesje slaasaus, een theeworsje, een flesje oh. tikolie, een spons, een Zo, nou, nou, klopt het allemaal. Maar dan ook no? helemaal. Zeg jongens, zullen we het nou als een proefboodschap laten doen? Ja, ja, ja, ja iets nou, heel eenvoudigs. Is eenvoudigs. niet zo moeilijk. Ja, iets eenvoudigs. Wie, wie, wie, wie weet er iets? Wie, een, een, een krant. Ja, ja, een krant. Bij de kruidenier staat een bakje met kranten voor de deur, dan kan hij er zo in pakken. Oh ja, ja, ja, dat is goed, dat doen we dan. Eens even kijken, het knopje van de kruidenier, dat is hier. Eén krant. Zo. Hoe we, hoe zullen we hem noemen? Wie? Wie? Ja, die robot natuurlijk. Hannes. Hannes? Ja, ja Hannes, omdat ik altijd met een zware tas heb lopen, Hannes. Oh, ja. Hannes, nou goed, Hannes dan. Ga een krant halen, Hannes. Ah, ja. Ik weet niet wat hij de boodschap goed doet. Nou, daar vond ik geen moment dan. Blijft hij niet een beetje lang weg? Ach, de kruienier hier is niet zo dichtbij. Ah. Ja, daar komt al wat. Alle mensen, professor. Kijk nou eens. He? Hij heeft het hele mandje meegebracht. Ja, hij dat ligt maar één krant in. Dan heeft hij zijn boodschap dus eigenlijk toch goed gedaan. Ja, zo is dat. Nou uh. nou, no, Maatje, wat denk jij ervan? Nou, uh. Ik geloof dat ik er af en toe wel eens gebruik van kan maken. Ach, je zult zien, je zult toch een heleboel plezier aan beleven. Ik hoop het. Waarom probeer je het niet meteen eens, maart? Ja, Maartje, dat kun je toch wel doen. <laughs> hè? Ja, nou, vooruit dan maar. Kruidenier. Zo. Eén omschelderse worst, een pot pindakaas, een fles slaolie, een pakje thee, een... Nou, Maartje, je zit hier best, hè? Terwijl Hannes de boodschappen voor je doet. Ja, neem maar maar lekker je gemak van, hoor, Maartje. Je hebt genoeg met zware tassen geshout, hè? Maar vanaf nu hoef je dat gelukkig niet meer te doen. Als je ons toch niet had, Maartje. Je zult nog eens zien hoe gemakkelijk je het hier gaat krijgen. Ah. Nog even, je hoeft helemaal niets meer te doen. Ah, als jullie nooit meer rommel maken, dan pas zal ik het gaan geloven, hoor. Hé, hé, hé. Hé, wat krijgen we nou, zeg? Wat krijgen we nou? Een poppengra? Ja, ja, ogenblikje, alsjeblieft. Het is voor jou, Maartje. Oh, het is de, kru de, de kruidenier, de oh, kruidenier. Wat ja. kan die nu Oe. hebben? Zou die Hannes niet vertrouwen? Ja, met Maartje. Wat zegt u? Ja, ja, ja, die is voor ons, ja. Oh. Oh, ja, ja, ik begrijp het. Ja, dat zou ik ook niet doen. Goed, jij komt meteen even langs. Ja, ja hartelijk dank voor uw telefoontje. Hoor. Dag, meneer. Wat is er aan de hand, Maartje? Moet je er nou toch nog uit? Ja, mooie uitvinding van jullie, hoor, die robot. Ja, maar, maar wat is er <laughs> dat toch aan de hand? Vertel het toch eens, Bartje. Ja, ik ben vergeten hè? Hannes geld mee te geven... ...en de krachtnie oh, wil willen, niet oh. laten gaan zonder te betalen. Ja, daar kan ja. ik hem niet helemaal ongelijk in geven. Dus nou moet ik toch naar de winkel om te gaan betalen. Nee, nee, geen sprake van, nee. Dit is mijn fout, nee. Ik had het je moeten vertellen. Ik ga meteen even betalen. Nee, nee. Ja, Wie zijn hoofd niet gebruikt, moet zijn benen gebruiken. Dat heeft u zelf gezegd, ja, professor. No, ja, dat is zo, ja. Ik wil het helemaal niet hebben. Ja. Ik ga zelf even betalen. Maar Maartje, waarom? Anders zou ik nooit meer iets te mopperen hebben op jullie. Daarom. Ja, dat is nou echt weer vrouwenlogica, hè, Kasper? Ik begrijp er geen snars van. Daar doe je nou je best voor, professor. Gooi het maar in mijn pet, professor. hebben geluisterd naar het vierde deel van de wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een hoorspastrip voor de jeugd in twaalf delen, geschreven door Jan Lauman